Thank <laughs> you. I'm out of time and all I got at home is 50-50 home energy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 Zandvoort op 106.9 What?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 of CFL, the, the countdown of the continent. Z. M.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 het is zo'n lieve schat En als ik daarna denk, dan denk ik Oh, oh, oh, Zo mooi En ik, ik wil je vriendje zijn En heel vaak met je vrijer En dan worden we weer wakker En dan maak ik voor jou een ontbijt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 Mark Visser met het NOS Journaal. Nabestaanden van mannen uit Zuid-Solawesi willen een schadevergoeding en excuses van de Nederlandse staat. Ze waren getuigen van dat hun mannen en vaders in 1946 door Nederlandse militairen werden doodgeschoten. Volgens advocaat Zegveld willen de weduwe en kinderen vooral erkenning van het leed dat er is aangedaan. Zegveld heeft de zaak aangekaart bij minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken.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 De commissie heeft na gesprekken met alle twaalf kandidaten een keuze gemaakt op basis van de profielschets. De namen van de zes afvallers worden niet bekend gemaakt. CDA-leden kunnen voor het eerst een lijsttrekker kiezen. Vanavond gaan de zes kandidaten in Rotterdam voor het eerst met elkaar in debat. In Moskou is president Poetin beëdigd voor een derde termijn. Hij volgde Dimitri Medvedev op, die de afgelopen vier jaar president was. Poetin was al president van 2000 tot 2008. Drie termijnen achter elkaar is niet toegestaan volgens de Russische wet. Poetin werd in het Kremlin gezegend door het hoofd van de Russische Orthodoxe kerk. En legde daarna de eet af in een ruimte waar ooit de Tsaren zetelden. De Turkse voetbalbond heeft de 16 clubs die werden verdacht van manipulatie van wedstrijdresultaten vrijgesproken. Volgens de bond zijn er geen gewijze voor het omkoopschandaal gevonden. Wel zijn twee spelers langdurig geschorst en kregen acht andere disciplinaire straffen. In totaal staan 93 scheidsrechters, spelers en trainers in Turkije onder verdenking van manipulatie. Het besluit van de bond kan gevolgen hebben voor de rechtszaken waarin ze zijn verwikkeld. Het weer zon af...